Europese leiders reageren geschokt op de explosies in Oekraïne. Vanochtend waren in verschillende steden raketaanvallen. Rusland zegt dat ze Oekraïne wilden terugpakken. Komt niet echt als een verrassing, vertelt correspondent Iris de Graaf. We wachten eigenlijk het hele afgelopen weekend al op een reactie... naar die vernederende aanval op de Krimbrug. Want we horen hier inmiddels al weken, wellicht al maanden... dat elke aanval op de Krim ongekende gevolgen zou hebben. Nou, Nu is er dan toch vandaag dat antwoord, hè, die grootschalige. Aanval op Oekraïne. Volgens de politie in Oekraïne zijn beide aanvallen elf mensen om het leven gekomen. NS heeft een nieuwe baas. Oud-minister Wouter Koolmees begint volgende maand aan zijn nieuwe baan bij de spoorwegen. Koolmees was tot begin dit jaar minister en was daarvoor jarenlang kamerlid. Even geen Twitter en Insta voor Kanye West. De bedrijven hebben de accounts van de rapper geblokkeerd nadat hij antisemitische berichten had geplaatst. De haatdragende opmerkingen zijn offline gehaald. Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Eerder dit jaar werd Kanye ook al eens 24 uur geschorst op Insta vanwege racistische opmerkingen. Het is niet bekend hoe lang hij nu niet bij zijn socials kan. En in Tivoli Vredeburg kun je vanavond lekker baantjes trekken. Ik ga zwemmen. Ja, want daar worden de Buma NL Awards uitgereikt. Met vier nominaties is Mart Hoogkamer de grootste kanshebber. Er worden onder meer prijzen uitgedeeld voor het beste album, de beste live act... maar ook de grootste feesthit en de grootste kroeghit. En dan zijn er ook nog de Polifinarios. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van ons land. Onder meer Peter Pannenkoek, Tim Fransen en Pieter Derks zijn daarvoor genomineerd. Alex Ploeg en Kirsten van Tijn maken kans op de Talent Award.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 Het is even na drie uur welkom terug bij Stamford op zaterdag. Lokale radio CFM, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En op zaterdagmiddag uh, dit uh, programma tot aan vijf uh, uur, uh, Benno. Ja, ja. Zonnetje schijnt lekker. Ik denk, wat voel ik net aan mijn benen? Maar uh, dus de hond ligt uh, eventjes. <lacht> ja. Helemaal goed. Uh, want, uh, we hebben vanmiddag een uh, gastpresentator, uh, uh, Ger Lammers. Uh, hij zit uh, uh, rechts naast jou. Ja, en uh, Ger, wat ga je die, uh, dit uur doen? Ik ga wat vertellen over mijn stageperiode bij Philip Bloemendal... de beroemde man van het Bioscoopjournaal. Ja. Dat is een eeuw geleden dat dat begonnen is. En verder uh, heb ik nog nieuws over uh, Mick Jagger en, uh, en wie ook alweer, weet jij het nog? David Bowie. En David Bowie. Ja, dat doen we het volgende uur. Dat was iets heel bijzonders mee. Ja, ja, dat is een heel bijzonder verhaal. En uh, dat gaat naar aanleiding van de, uh, het, uh, het plaatje, het liedje... Uh, Dancing, Dancing on the Street. street. En uh, dat gaan we dan draaien. Nee, hey, we, we, we hebben wel een festival uh, in Standsvoort. Het heet ook uh, Dancing is in the street. street. Nou, ja. dan, dan moet je die, uh, deze plaats zeker draaien. Want is een, een hele, hele leuk liedje is dat. En we hebben uh, een nieuws over. Uh, dat weet je ook. Laura Fiji. Ja, daar, daar gaan we het. Jongens, man, Dat is uh, vervolg van de evenementenagenda. En dat hebben we dit uur. En dan hebben we het over, uh, daar ook over. En dan uh, nog ander nieuws natuurlijk. Ja, Susanne Jans hebben we ook natuurlijk nog. Ja, en we hebben nog even Susanne Jans over um, de, de, de. Comedy, de uh, comedy uh, nights. In, ja, uh, in, uh, in het Amsterdam Beach Hotel. Uh, ja, precies. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. Kortom, we komen weer tijd te kort. Ja, nou, Rendel <macht> die heeft ook het een dat te vertellen hè, met. Uh, ja. Maar Met uh, nieuws net... over uh, ja, iets. <laughs> Na vier, Heel spannend nieuws. Ja, ja, zo ja. rond kwart over vier. En dat, is, uh, nou ja, dat gaat natuurlijk over Verstappen en uh, Nick de Vries. En uh, dus, uh, dat uh, helemaal gevuld. En misschien heeft hij ook nog wel andere nieuwtjes. Want bij Redon weet je het maar nooit. Nee, nou dit uh, ga je allemaal nog uh, meemaken... tijdens uh, deze uitzending van uh, Zandvoort op uh, zaterdag. Een hele goede middag uit de radio aan. Hè? Lekker uh, warm op dit moment in de studio. Ik hoop dat het buiten ook een beetje warm is als je lekker nog op het terras zit op het strand. Want het kan soms nog. De muziek van Genesis, altijd lekker. En je hoort het uh, ditmaal weer op je eigen lokale radio. Ja, straks uh, inderdaad meer over uh, Philippe Bloemendaal. Dat doen we samen met uh, Ger Lammers. Hij is vanmiddag uh, bij ons uh, te gast als uh, co-presentator in uh, dit programma. Maar eerst onder meer Gloria Estefan. Hier is uh, Anything for You. ZANG dat was uh, de mooie single van Gloria uh, Esther van de Anything For You. Ja, we hebben het al een paar keer uh, aangekondigd. Benno, we gaan het hebben over het uh, Polygon-journaal. Want dat uh, bestaat uh, dit jaar 100 jaar. Ja. En dat is uh, de tune uh, daarvan. Ja, <laughs> ja dat, dat was hem. He? Wel leuk, ja, ja nou, dat was hem. Die zit in mijn geheugen geëtst. En ja, eeuw ja, ja. geleden vertoonden de bioscopen de eerste polygoonjournaals. herkenbaar aan het machtige koperen stemgeluid van Philip Bloemendaal. Hij is vaak de stem van Nederland genoemd. Voor Robert Bloemendaal was het de stem van zijn vader. Zijn levensverhaal vertelde vader Bloemendaal in de jaren 80 aan zijn zoon. en het leverde 16 uur aan geluidsmateriaal op. Er is een boek van uitgekomen. De stem van mijn vader. Dat is daar de neerslag van. Dat is nu gepresenteerd. En ook oud-medewerkers vertellen over deze bijzondere man. Met dat bijzondere stemgeluid. Zelf heb ik een poosje stage gelopen bij het Polygoonsjournaal. Dat was ergens in de jaren tachtig. Een unieke man die enorm op je woordkeuze lette bijvoorbeeld. Ik moest met premier Ruud Lubbers op een dag naar een vuilverwerkingsfabriek die geopend werd... en vroeg aan hem of het in kleur of zwart-wit gedraaid moest worden... want dat verschilde nog wel eens. Toen zei hij, ik begrijp uw vraag niet. Toen zei hij, oh, u bedoelt in kleuren. Dat stond ook op de filmblikken, in kleuren in plaats van in kleuren. En ik kreeg een keer een stemtest van hem... En toen was het item, zijn tekst was... In Bevenwijk heerste elke zaterdag een roesemoesige gedrukte. Maar groente en fruit werd hier niet verhandeld. Dat ging over de zwarte markt. Oh ja. En ik begon... In Bevenwijk heerst elke zaterdag een roesemoesige gedrukte. Ze zei die stop. En dat ging een paar keer zo door. En toen was het niet Bevenwijk, maar Bevenwijk. Oh, kijk je naar. Daar oh. lette die hele. Jeutje. Je je ja. ja, en hij was... Uh, een keer bezig met de herdenking van Auschwitz... toen was hij zeer geëmotioneerd aan het monteren... want zelf was zijn halve familie uh, vermoord in de oorlog. Hij had ook altijd een kwinkslag in zijn items... zoals nieuwe uitvindingen op de huisartborst enzovoort. Uh, ik moest een keer een proefopdracht doen... en toen zei hij, uh, ik geef u een videoband mee... hij zei niet video, een videoband mee... En dan zag je parachutisten die uit een vliegtuig sprongen... en wat vuur op de grond. En dat was alles. Hij zegt, daar gaat u maar een tekst bij maken. Toen ging ik hem helemaal imiteren. En dat vond hij fantastisch. Ik zei, vuurkorven materen de plaats van de landing. Waar rook is, moet vuur zijn. Maar hier is alleen het vuur van de menselijke hartstocht voor het waagstuk. En dat was hij heel erg enthousiast. Ik ja. heb hem vaak geïmiteerd bij Paul de Leeuwen, zo enzovoorts. Uh, ja, het klinkt bijzonder... ook wel heel oh. goed hoor, trouwens. Ja. Zoals jij het doet. Ja. Nou ja, dat, uh, je hoorde ook in de metro de stem van uh, Nederland, van Vila Bloemendaal. En dan zat ik onderweg naar mijn vriendin toenmalig. En dan hoorde je. Het volgende station is kraaiennest. Dus <laughs> die stem kwam je niet aan. Nee, ja, precies. Goed, en was het een pre prettige man in omgang? Mm, hij was moeilijk. Ja? Hij was moeilijk, maar hij was wel. Uh, ja, ik heb veel van hem geleerd. Ik keek ontzettend tegen hem op... De medewerkers zeiden bijvoorbeeld flip tegen hem. En dat deed ik niet. Ik beleef meneer Bloemendoof. Ja, ja, ja. Daar had was... ik te veel respect voor. Als, als stagiair moet je het ook helemaal uitkijken. Ja, ze ja. 18 jaar of zo. Ja, precies, precies. Ja, ik zag zijn zoon uh, vorige week uh, op TV uh, Roberts bij uh, Hart van Nederland. En die vertelde inderdaad uh, ook over zijn vader. En uh, ja, dat hij best wel uh, een zware periode met uh, zijn vader heeft gehad. Want hij moest natuurlijk heel duidelijk praten. Ja, hè? Ja, ja, Want uh, het moest allemaal goed uh, verstaanbaar zijn. Uh, zijn, uh, en dergelijke. Ja. Maar hij heeft er ook uh, goed van geleerd, trouwens. Want uh, ja, als, uh, op een gegeven moment deed hij ook een stukje van zijn vader uh, na. En dat klonk eigenlijk net als zijn vader. Uh... Ja, ja, ja degene ja. natuurlijk. Ja, ja. dat ja, geldt ja. Voor ja. Vader en zo. Oké, okay, nou, uh, Beke, ik, heb nog, uh, nee, ik heb nog een stukje oh. gevonden. Van, uh, oh. oh ja, laat het horen. Van Filip. En dat uh, gaat, uh, gaat inderdaad uh, ook over Zandvoort. Want uh, dat gaat over onze eigen blauwe tram die vanuit Amsterdam vertrok. ja.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 Dat alles is nu verleden tijd geworden. De tram Amsterdam-Zandvoort moest verdwijnen. Maar zijn trouwe vrienden hebben hem een waardig afscheid bereid. Ja, dat was inderdaad... Uh, uh, nou, mooi. Schitterend. Ja, ja, schitterend, mooie. schitterend om dat zo te horen. Hè? Ja. En dan uh, gaat het maar ook over uh, onze blauwe tram, uh, Benno. Ja. ja, dat is uh, en, uh, mooi, uh, een mooi uniek stukje... Ja. Hij praatte best wel snel, hè? Dat is, uh, had het tempo er behoorlijk in zitten. Ja, en hij begon op twee seconden te spreken altijd. Dat zei hij na de toen, twee seconden spreken. En hij zei, meneer Lammens, u spreekt een zaal toe. En niet een tv-toestel. Geweldig, <laughs> geweldig. wel. Dat gaat er ook in. Muzika. Ja, dankjewel, uh, Geert. Ja, oké. Okay. Vandaag is het Shine, want het is een zonnige zaterdagmiddag. 15 graden in Zandvoort en je hoort de 5-star en Reno Shine. Zometeen de evenementen, meneer Stijs Older. Dat was de nieuwe single van uh, Five Seconds of Summer. Je Older. En dan wil je dat niet worden. Nou, gewoon lekker ouder worden. Want uh, dan blijf je tenminste leven. Benno, toch? Nou, zeker. Is wel ja, het, ja. Zeker weten. Dus, uh, nou, het is half vier uh, geweest. We gaan uh, de evenementen doornemen. Ja, ik, ik zal even beginnen. Uh, wildwandelingen tijdens de bronstijd. Ja, ja, oktober is de maand waarin de mannetjesherten in de duinen bronstig worden. En de strijd met elkaar aangaan in de hoop de vrouwtjes voor zich te winnen. Uh, natuur op zijn puurst. En het is altijd een evenement op zichzelf... waar uh, nou heel veel mensen uh, van verre uh, naar deze regio komen om dit allemaal mee te maken. Om dit unieke tafereel met eigen ogen te kunnen zien... Orga organiseert... Zandvoort Marketing. Deze maand diverse wildwandelingen in een Amsterdamse waterleidingduinen leeft de grootste populair eh, populatie dammert. Ja, en hoe komt dat? Omdat ze natuurlijk nooit zijn afgeschoten, tenminste, en daar zijn ze nu wel mee bezig. Het schijnt trouwens wel goed te zijn met dat afschieten. Dus, eh, heb je al het biefstuk gegeten? Uh, nee, nee, nee, ik heb niks gekregen. Maar het valt wel op dat, uh, dat er minder uh, in het dorp uh, rondlopen. Dat, oh, ja, uh, dat nou, zeker. Ja, precies. Nou ja, maar dan uh, werpt het toch zijn vruchten af. Goed, die brolstijden is natuurlijk altijd wel ontzettend leuk om dat mee te maken. En uh, ik, ik heb het zelf ook wel meegemaakt. Dan liep ik te wandelen in die waterleidingduinen. En die, uh, die bokken die zijn er zo uitgeput dat ze gewoon blijven liggen waar ze liggen. En je loopt er gewoon langs. En uh, dat is wel grappig. Ja, dat is geweldig. Uh, ik vind ze trouwens uh, dit jaar toch al veel minder schuw dan uh, andere jaren. Ik weet niet uh, waar het aan ligt. Uh, misschien ben ik zelf onzichtbaar. Nou, tijdens deze wildwandeling van anderhalf à twee uur loop je dus buiten de gebaande paden. dat mag alleen in de waterleiding duinen, op zoek naar die burlende en vechtende herten. De gids vertelt onderweg van alles over het gebied en het fascinerende paringsritueel. Tijdens de herfstvakantie worden speciale kinderwandelingen georganiseerd. Er is een beperkt aantal plekken voor de wandelingen. En kijk voor meer informatie uh, en reserveringen natuurlijk op visitzandvoortnl natuur in Zandvoort. En uh, nou, dat is het dan. Ger, wat heb jij? Zondag 23 oktober is er iets bijzonders. En dat heet Verhalen in de sterren. En dat gebeurt in Pluspunt in Zandvoort. De sterren en hun hemelse oorsprong hebben de mens vanaf zijn ontstaan altijd al gefascineerd. Het oud-Griekse woord voor mens, antropos, zou zelfs volgens sommige linguisten... ...hij die omhoog kijkt betekenen... In dit sprookjesachtige licht van de sterrenhemel hebben verschillende beschavingen de inspiratie voor evenoude verhalen en mythen gevonden. Tijdens deze lezing zal Ariane Deligianis verschillende van deze verhalen belichten aan de hand van prachtige kunstwerken. U kunt kennis maken met verhalen uit China, Egypte en de Griekse mythologie. In pluspunt is dat van 14 tot 16 uur. Het kost een tientje. En betalen met PIN is mogelijk, want ze nemen geen contant geld aan. Tot zover dat bericht. Ja, um, eens even kijken. Um, ja, zeker een evenement waar we uh, weer volop van gaan horen. En het grote evenement, de Zandvoort Art. Volgend weekend, 15 en 16 oktober. Op deze dagen staat Zandvoort weer volledig in het teken van kunst. Zandvoort kent schrijverschrijven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 Horeca en cultuur gaan uitstekend samen, daarom vind je tijdens Zandvoort-Art niet alleen werken in Zandvoortse musea en ateliers, maar ook in diverse ondernemingen in winkels, restaurants, bars, hotels, kerken, leegstaande gebouwen. Nou, en dat leegstaande gebouw is bijvoorbeeld de oude Brandweerkazerne, maar ook het Rode Kruisgebouw, daar kan je terecht. De Protestantse Kerk, het jeugdhoek van de Protestantse Kerk. Um, even kijken en natuurlijk bij verschillende ondernemers. De smederij, atelier, Coosnel. Uh, oh, dat is de Atelier Koosnel. Pardon. Um, even kijken. Nou, en zo gaat het maar verder. Heel nou, mooie, weer een mooi evenement. Ja, zeker een heel leuk evenement. Het is gratis. En het is van 11 uur tot 1700 uur in, in, uh, in Zandvoort natuurlijk. Oké, okay, nou dank jullie wel. Er is uh, weer uh, genoeg te doen. en. Uh... Ook weer op de zondag, uh, uiteraard, uh, Comedy Nights uh, in het uh, Amsterdam ja. Beach Hotel. En daar gaan we zo meteen naar het volgende plaatje nog even over hebben. Want uh, vanmorgen was Susanne Jansen bij ons uh, te gast bij uh, Goedemorgen, Zandvoort. En uh, dat interview gaan we nog één keer herhalen na deze. To be tame in the pain when you realize uh, You gotta move You gotta move Deze uh, oude single van uh, Gino Fanelli is een uh, hele lange periode gebruikt uh, door uh, de ANWB uh, voor uh, bij de commercials, uh, Benno. Nou, niet verkeerd. People cut move. Ja. Ja, ja, ja. ja, helemaal goed. Helemaal goed. Dus uh, nee, um we hadden net een evenementagenda, maar eentje die willen we nog even extra uitpakken. Ja, dat komt omdat we vorige week uh, wilden we graag meer weten over de stand-up comedium in het Amsterdam Beach Hotel. En toen kregen wij zelf uh, niemand uh, te pakken. Maar Hans Botman, onze redacteur van Goedemorgen Zandvoort, uh, wel. En die heeft Suzanne Jansen uh, in ieder geval bereid gevonden om vanochtend in de uitzending... ik dacht aan collega Van Dongen om het een en het ander uh, te vertellen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 He, dus als we ja. om 7 uur bij jullie komen, dan kunnen ze altijd nog even mee genieten. Het is morgenavond. Ik weet ja. Okay. Ja, morgenavond. Ja, mooi. Er is een uh, comedy night, dan betaal je 12,50 euro 50, uh, voor. In, uh, ja. ja, meestal heb je al wijze lol hoor. Je ja, ja. uh, kan geen bijl vallen voor dat nee, geld. Nee, zeker niet. Dus uh, morgenavond. En uh, mocht je daarheen uh, willen, meld je dan uh, aan onder meer uh, bij het uh, Amsterdam Beach Hotel hier in Zandvoort.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 Oh, dat is juist de nieuwe single van Maan. En die heet sowieso Overhoop. Nou, we hebben straks uh, nog uh, nieuws over inderdaad, het uh, ongeval daar uh, bij Heemskerk in, uh, Wijk en Wijk aan Zee op strand, uh, Benno. Ja, dat is, uh, daar begonnen we eigenlijk de uitzending zo'n beetje mee. En uh, nu is het bekend geworden dat er een paraglider is uh, vanmiddag dus ten val gekomen tussen Heemskerk en Wijk aan Zee. Het gebeurde allemaal rond uh, half twee. En toen waren er meerdere ambulances, de reddingsbrigade, KNRM en de traumaheli... Oh ja, de politie was ook even te plaatsen. En uh, nou, de paraglider is door ambulance, personeel en uh, het MMT uh, gestabiliseerd... en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En mogelijk dat de politie daar ook een rol in heeft gespeeld. Want uh, we hebben altijd in de regio drie politiemotoren rijden. En zo'n transport kan worden begeleid door de hermandat... Uh, om dat maar zo soepel en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Kerst, wat heb jij? Nou, morgen. Morgen, als de microfoon open staat. Ja. Zondag 9 ja, ja, ja. oktober zou Jolke Bruis in ons Zandvoort muziek zingen uit het Great American Songbook. Met jazzliederen geïnspireerd op de beroemde vertolksters uit een ver verleden: Peggy Lee en Julie London. Maar Jolke kampt momenteel met stemproblemen en moest tot haar verdriet verstek laten gaan. Gelukkig vonden ze zangeres Laura Vici nog eh, bereid om voor Joken in te vallen. Die komt dus morgenavond. Je hoort de laatste tijd trouwens toch veel vaker... dat zangers, denk aan Jan Smit en zangeressen... problemen met hun stem hebben. Wellicht door een verkeerd gebruik of door een te veel optredens... waardoor ze roofbouw plegen op hun lichaam. In Laura Fidzi, ooit zangeres in het lingerie... vrouwen Tio vinden ze een vakvrouw... die net als Joke Bruis verzot is op het werk van Peggy Lee... en van Julie London. Zo zegt Laura... Uh, zij zong niet, maar ze vertelde verhalen. Heel relaxed. En bij Peggy Lee was haar timing heel interessant. London en Lee waren ware sterren in hun legendarische vertolkingen... van het Great American Songbook uit de jaren 40 tot ver in de jaren 60. Dat staat dus allemaal morgen centraal in Jazz bij Zandvoort. Dankjewel. En je hebt het over Peggy Lee. Nou, eerst een stukje Peggy Lee.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 He said julie baby you're my flame now give us fever when we kisses fever with thy flaming use fever i'm a fire fever yeah i burn for sooth captain smith and pocahontas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 nou, morgen draait het dus uh, onder meer om uh, deze muziek van uh, Peggy Lee. Je hoorde, de, de grootste van haar, de aller, allergrootste. Dat was uh, Fever. Morgen dus, jazz in Zandvoort. Met niemand uh, minder dan uh, Laura Het Begint allemaal om uh, half drie... Entree is uh, volgens uitverkocht. mij... Is uitverkocht. Is zo, is helemaal, oh, is ja. uitverkocht. Ja, ja was ik even vergeten te vertellen. Ja, oké. Okay. Nee, uitverkocht, ja, jammer joh. Ja. <laughs> maar uh, in ieder geval uh, hele mooie muziek morgen van uh, Laura Fitchi. En uh, ja, daar gaan we ook nog even een plaatje van draaien. Want ja, uh, de hele bekende plaat uh, ja. komt hieraan in de uitvoering van uh, Laura Fitchi. Voorheen Centervolt en Zannie. with rain Ik stelde net, Joke Bruis die is helaas ziek. Dus morgen geen optreden met Joke Bruis, maar wel met Laura Fitsi. En dat is niet de eerste de beste. Dus ik denk trouwens, ja, Jess in Salvoort is een begrip al ja, vele jaren. Zeker. En dat Ach, er ook een jaar. hele belangrijke gunfactor bij zit, dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Ja, ik denk ja. dat we trots mogen zijn dat we zo'n goede Jess hebben en zo'n goede jazzorganisatie hebben in Zandvoort. Zeker natuurlijk nou. ook Frits Landersbergen die altijd meedoet. Ja. Zeker. Dus uh, ja, dat, dat zijn wel even grote namen die we op Sanford krijgen dan. Precies. En uh, ik kan me nog herinneren dat ik uh, Erik Timmermans... die het ja. ooit allemaal uh, die heeft uh, Helaas heeft te vroeg uh, overleden. Heel te vroeg zelfs. En uh, die hadden we toen regelmatig ook in de uitzending. Klopt. Die gingen we bellen. en, ja. en want die stuurden leuke persberichtjes. En die, uh, nou ja, daar hadden we een gezellige babbel mee in de uitzending. En dan vertelde die wie er weer allemaal kwamen optreden. En nou ja, die had natuurlijk een enorm netwerk aan uh, medemuziek. Uh, uh, kanten. En uh, die sleepte die gewoon allemaal naar Zandvoort toe. En dat waren natuurlijk uh, legendarische optreden. Uh. Ja, wel mooi dat ze dat, uh, ge, de, het werk van Erik Timmermans uh, gewoon hebben doorgezet uh, ja, hier. Ja, zeker, zeker, zeker. Dus, nou ja, morgen dus uh, Laura Fitchi, we kunnen er niet meer heen, hè? Nee, Heer? ik <laughs> denk helemaal uitverkocht. Helemaal nu. uitverkocht, ja. maar uh, we gaan ja. zeker nog wel uh, platen van, uh, van de draaien. En morgen trouwens ook gewoon jazz op de Sanfordse Radio. Ja, natuurlijk, uh, ja. Ja, zondagmorgen CFM Jazz is er uiteraard ook morgen weer. Oh ja, en 12 uur. Dus uh, kan je weer lekker uh, genieten van allemaal van uh, dit soort platen... die ik uh, juist ook even voor je draaide. We gaan dan weer op naar het nieuws en weer. Hebben ja. we nog wat te melden verder, uh, Benno? Nou, straks maar. Even lekker muziekje. We gaan een muziekje draaien en uh, nog een beetje zonnig. Hè? We hadden net uh, Nou, Dan kan deze er ook nog wel uh, bij uh, meewoord. Daar slaat ze voor 4 uh, uur. Hier is uh, Rio.